De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Henkrol verandert de top 5. Samir El mag weer eten. En Margit Thewe mag dat ook hoor, als ze wil. Eerste elf van het nieuws van NOS, nos Sirius Johan Chapkema. De VN-gezant voor de Mensenrechten in de Palestijnse gebieden... heeft kritiek op de manier waarop Israël Palestijnse kinderen gevangen houdt. Hij zegt dat Israël door de eenzame opsluiting de mensenrechten schendt. Per jaar worden zo'n 500 tot 700 Palestijnse kinderen gearresteerd... bij vreedzame betogingen. Volgens getuigenissen wordt 12% van de Palestijnse kinderen... in eenzame opsluiting gehouden. De VN-gezant noemt dat vernederend, onmenselijk en illegaal. Hij roept Israël op zich aan de internationale wetgeving te houden. In Panningen bij Venlo zijn voor de tweede keer in een paar weken tijd graven vernield. Op de begraafplaats zijn vier kruizen, een heilige beeld en een ruit van een kapel vernield. Ook zijn enkele kruizen getrokken. De politie heeft een man van 31 aangehouden. Hij zou vandaag een kruis omver hebben getrokken op een begraafplaats in Echol, een buurdorp van Panningen. Een getuige belde erop de politie. Voordat agenten de man op straat konden oppakken, had hij zich al gemeld bij een politiebureau...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 ANEB verkeersinformatie Op de A12 Utrecht richting Arnhem... staat file tussen Maarsbergen en Veenendaal West. Drie kilometer, dat komt door werkzaamheden. Die duren nog het hele weekend. Verkeer van Utrecht naar Arnhem... kan beter omrijden via Amersfoort en Ede. Over de A27, A28, daarna de A1 en de A30. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wat gaat er in en uit die dekselse top 5 van Sportzomerfragment? En wie wint de tijd voor tijd quiz vandaag? Eerst, de Space Expo krijgt een ruimteprobleem. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Neder. Hij is weer in Nederland en een van zijn capsules misschien binnenkort ook. Space Expo in Noordwijk gaat proberen een capsule van André Kuipers hierheen te halen. Hans van der Landen van Space Expo aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Waar is eh, een van die capsules? Nou, het zijn Russische capsules. Dus ze zijn eigendom van de Russische staat. En uh, ze liggen in uh, Moskou. Ja. Maar u, u zegt één van zijn, tenminste dat zei ik eigenlijk beter gezegd... één van zijn capsules uh, komen naar Nederland, maar één, of komt naar Nederland, maar hoeveel capsules zijn er dan? Er uh, zijn in totaal drie capsules uh, waar we uh, op zoek naar zijn. Er, uh, tijdens de eerste vlucht in 2004 is hij met uh, twee verschillende capsules uh, gelanceerd en geland. En uh, nu is er uh, één capsule waarmee hij dus de vlucht heeft gemaakt... ...onlangs naar de uh, International Space Station. Dus er zijn in totaal drie capsules. Ja. Eentje daarvan hebben we getraceerd. Die staat in het museum in Moskou. Dat is de landingscapsule uit 2004. De startcapsule van 2004 die staat nog in Moskou in de opslag. En uh, de nieuwe capsule natuurlijk. Ja, maar welke wilt u dan hebben van die drie? Want nou, ja, het ik museum gaat moeilijk de worden. De laatste. Die laatste, ja. ja. Dat zou het mooiste zijn. Ja. De <lacht> capsules verschillen namelijk enigszins uh, van elkaar... Ze hebben de capsules geüpdate, ze hebben wat gemoderniseerd met uh, dat glazen cockpit, zoals dat heette, met computerschermen. Ja. En uh, ja, we zouden liefst de laatste natuurlijk hebben. Ja, ik kan me voorstellen. Hebben jullie al gevraagd of jullie mogen hebben? Ja, we zijn uh, vorig jaar met een kleine delegatie naar Moskou uh, geweest, daar hebben we gesproken bij Energia. Dat is de ruimtevaartfabriek waar de voor capsules vandaan komen. En uh, ja, we zijn best bereid om de capsule onze kant op te sturen. Alleen ze vragen heel veel geld voor, een paar miljoen, en, uh, of pa, uh, sorry, een paar honderdduizend uh, euro. En uh, ja, dat geld hebben we niet. Dus of via een actie, of via de politiek, moeten we zien uh, de capsule in Nederland te krijgen. Ja, via de politiek, dat gaat hem, uh, Henk krol gaat hem niet worden, denk ik. Nee, nee, nee, nee. Maar, nee ik vraag even aan Ray hey, Krol die ik een beetje kan inschatten of dat gaat lukken. Nou, ik zou het wel leuk vinden als er eerst een inzamelingsactie zou gebeuren. onder de mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Mm. En als dat niet lukt, dan moet je pas bij de politiek gaan aankloppen, natuurlijk. Meneer ja, ja, Van der ja, Landen, ja. doen ze er zelf nog wat mee? Of liggen ze daar gewoon een uh, beetje nee. te liggen? Ze doen er helemaal niets mee. Uh, de, ze hebben enige honderden van die capsules in uh, opslag liggen. van de verschillende vluchten. En uh, ze liggen daar uh, weg te roesten. En uh, ja, ze, uh, eigenlijk moeten ze blij zijn dat zo'n capsule in het uh, buitenland wordt neergezet als uh, voorbeeld van uh, het Russische uh, kunnen natuurlijk. Hè, ja. Want het is natuurlijk iets bijzonders. En uh, ja, voor Nederland heeft het natuurlijk historische waarde. Het is uh, toch wel de capsule waarmee de Nederlandse uh, kosmonaut naar boven toe is geweest. Ja. En uh, ja, niet voor andere reden heeft de geschiedenis geschreven door 213 dagen daarboven in de ruimte te blijven. Ja. Dat is echt iets heel bijzonders. Ja. Heeft u de ruimte? Uh, wij maken daar ruimte voor. Dat kunnen... hey, wat... Uh, een vraag. Weet je, je, je, je, je hoe groot <laughs> dat ding is? Die is de, nou, de ruimte. Hij is niet zo groot hoor. Want oh. uh, we hebben uh, bij SpaceX al een uh, simulator die erop lijkt waardoor de mensen al ken, kennis maken met de Soyuz-capsule. En uh, nou, die uh, past uh, echt heel goed in de tentoonstelling. En hij zou er prachtig naast passen. Ik zit me net te bedenken, als je zo'n ding in huis hebt... dan komen daar toch heel veel mensen op af. Als je die nou allemaal gewoon 5 euro laat betalen... of uh, een tientje, doe schek, dan heb je dat toch zo bij elkaar? Nou ja, ik, uh, Space Expo is geen commerciële instelling. Het zijn het bezoekcentrum van de ESA... En uh, we proberen eigenlijk uh, de uh, toegangsprijs zo laag mogelijk te houden voor het publiek... zodat de publiek uh, kennis kan maken van, met de ruimtevaart... en uh, met de Europese ruimtevaartinspanningen. Hmm. En dus ook met de capsule. Het is niet de bedoeling om daar uh, uh, echt heel veel geld aan te gaan verdienen. Of dat dan ook. Nee, dat zeg, ik zeg ook niet dat je eraan moet verdienen. Uh, op het moment dat je, uh, dat je het geld eruit hebt, dan stop je er gewoon meer dan, dan stop je er gewoon mee en dan verlaag je het weer met 5 euro. De antrij. 10 uur hoge, 5 euro. Naar maar de uh, ik denk dat het uh, mooier zou zijn... En een mooi gebaar zou zijn als Rusland de capsule ja. aan Nederland zou schenken. Ja. Als uh, gebaar vanwege de goede betrekkingen die we met Rusland hebben. Ja, dat is duidelijk. Goed, um, ik ben benieuwd wanneer we hem uh, in Nederland kunnen gaan zien. Ik hoop het uh, heel spoedig. Dat hoop ik met u. Hans van der Landen van uh, Space Expo. Verslaggever, <klaars> <klaars> tijd plekken, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Waar dan de Dire Straits? Twisten by the pool. En Krol, moet je aanspreken, Twisten by the pool. Met een jacuzzi in de achtertuin. Ja, als een journalist niet meer weet te schrijven over wat in je tuin <laughs> staat en niet meer over je standpunten, dan is er toch echt iets aan de hand? <laughs> ja, dan gaat hij zeggen dat je een jacuzzi hebt. een ja. ah, badje. Een badje? Een badje, een bubbelbadje. <laughs> Zonde ja. van je gras, als je een bubbelbadje ja. op je gras hebt. Even over de 50-plus-partij. Ik heb hier uh, de tien uh, speerpunten staan. Uh, de provinciale belastingen die moeten de komende vier jaar worden bevroren. Uh, de vakantietoeslag moet naar 8% voor AOW'ers. Gratis openbaar vervoer, tram, metro voor senioren na 9 uur. Voor iedereen? En, voor iedereen. Hey. Wel... In de bus voor senioren na negen uur. Dat heeft fout. Gepubliceerd uit. op woensdag 11 april. De speerpunten van jullie eigen ja. website, hoor. Ja, ja, van een van de provincies. Ga door, ga door. Eh, ah, prima. Dus, dus. Uh, ik vraag me af waar het geld vandaan moet komen. Nou ja, als waar je... willen jullie op bezuinigen? Op een aantal punten. Ik bedoel, de Joint Strike Fighter hebben we niet nodig. Daar haal je niet zoveel geld mee binnen, maar hij is in ieder geval niet nodig. kost heel veel geld in het bedrijfsleven als we dat niet doen. Uh, maar er wordt ook heel veel geld verdiend. En uh, wat, wat in ieder geval moet gebeuren, is meer ambtenaren die het zwart geld... we praten over 40 miljard per jaar, om dat te gaan opsporen. Als we daar 10 miljard van zouden binnenhalen, van die 40 miljard... kun je heel veel dingen betalen. Hmm. Als je dan maar niet nog meer ambtenaren nodig hebt om dat te doen... want daar kunnen we dan ook op bezuinigen. Ja, daar willen we ook heel veel op bezuinigen. Ook allerlei externe deskundigen bij de overheid, die zijn er ook veel te veel... Maar een paar ambtenaren meer om dat zwart geld op te sporen... of een paar ambtenaren anders inzetten, dat zou ik toch wel heel erg toejaag. Maar dat moet dan wel heel snel gebeuren na de verkiezingen. Ja, zou kunnen graag. Dan worden we allemaal beter van. Maar Met zijn er nou niet de heel veel senioren die soort geld hebben? Denk je, hey Henk, ik kom keimeraan. Ja, maar dat zijn niet de senioren waar wij het primair voor doen. Ik bedoel, wij doen het echt voor die mensen die ik vandaag tegenkwam... en waar het echt slecht mee gaat. De eerlijke verdeling, eigenlijk, daar, daar ben ik wel een voorstander daar van. Daar ben je een voorstander van. Ja, wat zijn nou, want dit, dit zijn nu tien punten. Maar wat zijn nu de absolute drie uh, uh, speerpunten waarvan je zegt: van nou, als ik er dan toch een paar uit moet halen, dan zijn dat wel de dingen waar ik van nee, ga. Behalve nee. die waar we het eerder over hadden. Nee. Ja, het meest belangrijk zijn toch die pensioenkortingen. Mm. Laten we heel eerlijk zijn: die, die idiootie dat er een rekenrente is die nergens op slaat maar zelfs de directeuren van pensioenfondsen van zeggen... het is te zot dat daarmee gerekend wordt. Ja, dat vind ik toch echt wel een van de belangrijkste dingen. Want daarmee tref je mensen nu meteen... terwijl de kassen van de pensioenfondsen nog nooit zo vol hebben gezeten. En? Twee? Nou, twee. Ik vind het te zot voor woorden... dat jij en ik 8% vakantiegeld krijgen... En op het moment dat je 65 bent, krijg je minder dan 6 procent. Dus we Waarom? moeten we minder vakantiegeld krijgen. Nee, het gaat me niet zozeer om het vakantiegeld. Maar het gaat er wel om dat die mensen die echt aan de minimumgrens zitten... die kunnen die paar tientjes, want het gaat niet om veel geld... toch wel heel erg goed gebruiken. En wat ik heel graag wil, is natuurlijk toch die beeldvorming van ouderen wat verbeteren. En ervoor zorgen dat... Met name die mensen boven de 55. Net iets makkelijker aan werk zouden komen als ze werkloos worden. Ja. Maar mag, mag, mag ik daar je... ook nog iets over zeggen? Ja, natuurlijk. Oh, ja. eet, eet je bord zo wel even leeg. Ja, ik uh, moet even pauze hoor. Ja. Gelijk het hele bord achter elkaar. Dat lukt dan ook weer niet. Maar oud worden heeft gewoon. Dat is gewoon, hoe zeg je dat? dat is gewoon een slechte naam, zeg maar. In, in, in, in onze, onze cultuur, ja, in onze cultuur. Ik mag ik geen helle... rimpels krijgen, ik mag, nee. ik mag niet ouder worden. Nee. En dan nou ja. word je gewoon weggezet in een bejaarduis. Ja, een beetje schaamtehand erover liefst ouder Liefst aan de rand van de stad en zo. Ja. Dat beeld moeten we echt iets gaan bijstellen. Maar dat... Ouderen ja. hebben iets toe te voegen aan de maatschappij. Ouderen dragen ook heel veel bij in allerlei vrijwilligerswerk. In sportclubs. Maar, maar waarom, dat gebeurt nu waarom... toch ook al? Jawel, maar dat mogen we wel eens wat meer erkennen... En nu zijn dat dingen die je bijna nooit ziet als het over ouderen gaat. Ja, dan worden of krijg je de baby door een te zien. Of je wordt weggezet als mensen die het hele jaar op vakantie zouden zijn. 40% van de ouderen gaat nooit naar vakantie. Maar waarom noem je steeds ouderen? Waarom doen we die gewoon 50-plussers? Ja, misschien 50 voelen die mensen van 50-plussers zich wel heel Ja, nee, nee, Daar begin je wel vaak ik... over, hè? Ja, ja daar heb je gelijk Nee, maar dat is toch zo? Ja, nee, met ja. ja. je heel gelijk in. Ik vind ook in deze Olympische tijd zouden we moeten zeggen: niet we gaan voor goud, maar we gaan voor oud. Nas! Wow. Wow. Wow. Wow. Wacht even, ik, want, want als het gaat om. om, om Wat uh, je over Als het dacht? gaat om jullie mediabeleid heb ik, heb ik wel. Ik, ik, ik zie dat spotje van jullie en denk: Ben Kramer. Jo, naar mijn toeschrift. Blijf, Blijf van, van de poemen, poemen, poemen af. Ja. Zal ik je nou eens een, een, een, een leuke onthulling doen? Die verdwijnt. Hij heeft een tijd gewerkt. En een tijd lang waren mensen er erg enthousiast over. Maar een maand of drie geleden, als we dan aan de telefoon zaten... en het spotje werd weer uitgezonden... Het komen? ...begon iedereen ogenblikkelijk van... 'Kijk daar nou niet eens mee stoppen? Nou, we gaan daar mee stoppen. Oh, gelukkig. Ja, maar, jij, maar, maar dat jou... onthoud je wel... Ja, dat is, dat, is, dat is de ergernis, uh, um, ergernis die, die werkt. Hè. Je, je maakt het zo vreselijk dat je het onthoudt. En, ja, ja, nou ja. in dit geval. het gaat veranderen, er komt iets anders voor in de plaats. Maar, Wel niet van Ben Kramer. Maar Henk, nee. je vind, vind je dat, um, dat ouderen, dan, ouderen in jouw ogen dan ook permanent niet... Um, 50-plussers. 50-plussers, niet langer moeten werken? Als dat je zegt dat de pensioenleeftijd niet verhoogd oud, moet worden? Moet of over een paar zorgen. jaar wel? Je moet eerst zorgen dat er werk voor die groep is. Als je nu die leeftijd gaat verleggen... Mm -hmm. dan jaag je ze van het ene naar het andere. Maar locatie. vind je dan dat we nu moeten afspreken... dat we dat over vijf jaar verleggen of over tien jaar verleggen? Want maar uiteindelijk, ik, we ik, worden wel allemaal ouder. We, we, we worden allemaal ouder. Daar dus zullen we ook allemaal rekening mee moeten houden. Maar ik wil het ook heel graag flexibel maken, ja. Want je hebt natuurlijk mensen die dolgraag willen stoppen. Ook naar een hele harde baan. Mm -hmm. En dan zijn andere mensen. Kijk naar mijzelf. Ik wil al graag doorgaan, zo lang mogelijk. En wat dat betreft kun je dat ook best op individuele mensen gaan afstemmen. Ja. En niet zeggen 65, 65, half, 66, dat wordt het. Nee, ik denk dat je per persoon moet kijken wat meer bij jou past, wat meer bij mij past. En dat mag gelukkig verschillen. Um, we gaan er langzaamaan afronden. Um, je hebt ook uh, de tour nog wel eens uh, gevolgd, of je volgt ja, de tour een beetje. Een beetje. Ja, en, uh, niet. Ja, je wilde een verhaal over Dries van Acht nog even. Ja, iedere uh, de keer subscribe. wanneer de tour uh, wanneer de tour draait, dan moet ik altijd terugdenken. Ik denk aan 77 of uh, 78. Toen was er een kernwapendebat in Nederland. En Dries van Acht zat al bij de tour in Frankrijk. Uh, had zoetemelk uh, bezocht. En hij moest voor dat Kamerdebat terug naar Nederland. Het was het laatste debat voor het zomerreces. En hij vertelde toen tijdens een van die pauzes... want hij zat zich vreselijk te vervelen... en hij wist dat hoe dan ook die stemming zou in zijn voordeel goed aflopen. Maar het werd nachtwerk. En hij vertelde toen... ik heb toch van de week heb ik van Joop Zoetemelk... heb ik zijn shirt gekregen waarin hij de etappe gewonnen heeft. En ik kwam met het reliquie thuis en ik zei tegen Eugenie... Eugenie, kijk eens, dit is het shirt waarin in zoete melk de door gewonnen heeft. En weet je wat mijn vrouw toen zei? Zei Dries vannacht, ik zal het voor je wassen ja. en goed bewaren. Ja, nou ja, oké. Okay. Uh, mooi verhaal. Ik weet niet of het... Uh, dat met het shirt van Weekends ook zal gebeuren... Als, uh, als premier Cameron het mee naar huis neemt. Die ja. weet. Ja, je weet maar nooit. Downing Street. Uh, Margie, wil jij, wil jij nog wat regels uit de boek halen? Kan je er zo nog gelegenheid voor geven over dat uh, prachtige kookboek? Als je het wil. Ja hoor, ja, dus je nou, het is je geen bent, kookboek. Hè? Het is echt gewoon een, een ja, experience. Ja, een boek over eten. Laten we ja, even ja, zo onder zeggen. andere. Ja. ja. Dan gaan wij langzaam afronden. Uh, Samira, jij hebt uh, lekker gegeten gelukkig weer na vijf of tien mocht het. Dus je geen mais? Kolf. Nou, ik kan het niet allemaal achter elkaar eten nu. Ik moet dat even in, in porties doen. Dan gaat het mis. Succes met je Ramadanjournaal. Dank je wel. laat? Waar? Wat? Hoe? Uh, het is op zaterdag om vier uur. Desmiddags op Nederland? Desmiddags, ja. Op Nederland? Om half twee, sorry. Oh mijn god. Om uur. <laughs> ja. Om half... Kijk op de website. Weet je het zeker? Half Ramadanjournaal.nl. Ja, ja. Oké, okay. Ramadanjournaal.nl. Juist. De Radio in Sportzomer Top 5. Die wordt steeds mooier, Henk. Gaat het? Ja, het gaat goed. Ja, de Sportzomer Top 5. Iedere dag vragen we een gast een nieuw fragment toe te voegen en erin uit te halen. Claudia de Brij verwijderde gisteren het nieuws dat van Gaal de nieuwe bondscoach werd... en voegde het vertrek van Frank Sleck uit de Tour toe. De Top 5 klinkt nu zo. Fragment...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 bal Kan binnenkomen van heel dichtbij. Hij loopt er eigenlijk tegenaan dat Boesquets bijna op de achterlijn staat. En die paas nog net voor het doel kan brengen. Fragment 3. Load me over WCP-pro van de zoek gevoerd. Van de Hoosel, allemaal normaal uit van Man zijn Engplaat. En nu op ampassement. Fragment.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 Zijn zevende titel. Ach, ach, ach, wat een feest. <laughs> hij kust het gras. Federer, de grote kampioen. Ah, de grote kampioen, Enkel, er mag een fragment uit. Welke? Ja, ik vind het moeilijk, maar dat vindt iedereen altijd moeilijk. Dat moet je altijd zeggen ook, hè? Toch maar dat tweede fragment, Spanje. David Silva, zijn goal uh, tegen Italië. Waarom? Nou ja, ik, ik, ik heb het nu uh, vaak genoeg gehoord. Ja, dat is ook zo. <laughs> wij, wij eigenlijk <laughs> ook. <laughs> dat geldt voor meer verband. Maar dan, wat komt erin? Nou ja, ik heb het niet gezien, want ik heb vandaag geen televisie gekeken. Maar ik heb het wel op de radio gehoord. Die finale vandaag in de Tour de France. Kevin, dus, ik vond het op de radio zo spectaculair klinken. Dat ik dacht, dat mag er wel in.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 Ja, uh -huh. een mooie sportman, Henk. Ja, wel een lang fragment. Ik ben bang dat het snel gaat sneuvelen. Nee, ja, hebben we hebben het al, kunnen... al over niet geselecteerd op lengte. Nee, ben. Okay. we konden nee. wel een, een mooi tourfragment gebruiken. Maar dat, is, is dat iemand die je ook in de gaten houdt? Zo'n zo Kevin Leach? Ja, ik heb er op dit moment te weinig tijd voor. Maar uh, ik zou willen dat ik er meer tijd voor had. Want het is en blijft toch altijd een sportief hoogtepunt elk jaar weer. Ja. Hm. Ja. Goed, Goedemorgen. Uh, jij ook bedankt. Je hebt even zitten bladeren om te kijken of er wat moois maar dus is. Ja, nee, er zit zoveel moois, maar ik ga niet over mezelf voorlezen wat hij van mij vindt. Het zijn zijn boeken, zijn er 2000 van gemaakt. Allemaal, uh, um, ze worden ook maar... Per oplage verkocht, zeg maar. Je moet er van tevoren bestellen. Dus meer zijn er ook niet. Een soort kunstding van hem. En het is echt waanzinnig mooi. Dus uh, ja, zorg kok, dat je... He, van, mon... zes, van Sergio Herman. Ja, en uh, nou ja, ik, ik kijk tegen hem op om zijn creativiteit. En vond het mooi dat er enige weterzijdsheid ja. in zat. Ik zal het nooit meer een kokenboek noemen. Nee, denk erom. Nee, nee, sorry. Wanneer ga je naar de Spelen? Uh, de 28e, een dagje naar de opening. Okay. Even thuis de opening kijken. En dan ga je een radio maken daar ook, hè? Ja, ja, Radio 3. Nou, hartstikke goed. En een keer bij jullie dus. En een, een keer bij ons als ja. gast ja, gast. vanzelfsprekend. gezegd. Dank jullie wel allemaal uh, voor de komst. Goed terug, Dank ja. Dankjewel. Wat leuk. Ik, Dankjewel. Wil, uh, ik wil met Le Wanneer ga jij naar de spelen, hey. Leon? Uh, ik ga uh, dinsdag al naar de spelen. Oké, okay, ja, ja. dan ga je wel eens even daar uh, je kampement op Leon Haan is in studio aangeschoven. Voor de belangrijkste, uh, laatste belangrijke atletiekwedstrijd uh, voor de Olympische Spelen. Uh, die was vanavond in, in Monaco. De uh, Diamond League. Ja, zo vlak. Vlak voor de Spelen kunnen de atleten daar voluit gaan? Ja, dat kan zeker. Het hangt er vanaf uh, ja, welk onderdeel je eigenlijk doet. Uh, twee weken voor de Spelen, want het atletiekprogramma begint op 3 augustus... kun je in principe alle onderdelen wel doen, tenzij het echt een lange loopnummers zijn. Dus de 5.000 10.000 meter, ja, als, je bij Londen, als je in Londen optimaal wil presteren en dat wil je... dan ga je niet de twee weken van tevoren nog een keer uh, volledig diep... Nee, dat doe je niet. Maar kijk, uh, vrijwel alle, onder, alle, alle andere onderdelen... of het nou springen is, uh, stoten of, uh, of een sprint, dat kan je doen. Hm. Nou, uh, kwamen er ook Nederlanders uit. Giovanni Martina, die liep de 200 meter vanavond. Hij is, uh, hij is natuurlijk iemand die uh, ja, in, de, in, de, in de ploeg zit... die misschien wel medaillekandidaat is. Hoe deed hij het? Hij werd uiteindelijk tweede. liep 20,07. Een Jamaikaan, Ashmeet won met 20,02. Mij Maar hij liep niet super, maar wel goed. Ja, het verschil tussen super, de, goed is in dit geval uh, vloeiend, dan, dan loop je super zeg maar. Dan, dan heb je eigenlijk volledige ontspanning, terwijl je maximaal aanzet, want ja, dat is sprinten. Uh, hij verkrampte wat na een meter of uh, ja, 110, 120. Het laatste stuk was wel heel erg goed. En hij zat kort achter het Jamaikaan. Het voordeel voor Martina in dit geval is dat deze Jamaicaan niet geselecteerd is voor de Olympische Spelen. Uh, de andere drie die hij daar tegenkomt, dat zijn Blake... Uh, Bolt en Weir, dat zijn natuurlijk grote concurrenten ja. voor hem. Le Maître, de Fransman, die heeft hij vorige week nip van verloren. Maar hij hield nu wel de Amerikaans Spearman, dat is de Amerikaans kampioen... dus de beste momenteel in Amerika, hield hij wel achter zich. Dus ja, ik verwacht toch veel van Martina in Londen. Ik beloof dat uh, voor, voor hem in ieder geval. Um, Elena Isimbaeva, uh, de, de, de, de hoogspringster, ook een favoriet voor de Spelen, hoe deed zij het? Ja, niet goed. Nee? Ja, het is uh, toch wel verrassend, enigszins. Uh, het was haar tweede wedstrijd in de buitenlucht. Ze is heel laat begonnen, heeft alles op Londen gezet. Uh, sprong vorige week pas voor het eerst 4,70 meter. Nu begon ze op 4,70 meter. Ze is natuurlijk werelddecore-houdster. Ze is er al 83 keer in haar leven overheen gegaan. Uh, drie keer fout, dus uh, ongeldig. Je lag eruit in Monaco al heel snel. Ja, in haar eigen woonplaats. En ze had natuurlijk alles uh, gezet uh, op een goed resultaat. Ja, en het, uh, het is natuurlijk heel nadelig in de aanloop naar Londen. Want ja en dat gaat natuurlijk ook in je hoofd uh, meespelen. een postelijk hoogspringen is ook een onderdeel waarbij dat heel erg van belang is. Uh -huh. Ja... Um... Zij gaat voor haar derde Olympische gouden medaille. Maar het is de vraag of zij in Londen echt helemaal top zal zijn. Ja, dat was dus, dat was dus wel echt opvallend vanavond. Nog meer dingen die uh, bijzonder waren? In nou, nee, dit zijn, dit zijn toch eigenlijk wel de twee uh, meest opmerkelijke prestaties. Verder was er een hele goede 400 meter waarbij de Belg Jonathan Borlée won. Die won van de wereldkampioen Kirani James. En de Olympisch kampioen LaShawn Merritt, die dit seizoen het snelste gelopen heeft... eigenlijk de favoriet, die raakte licht geblesseerd. Dus het is de vraag wat hij nog in deze twee weken kan. Of hij nog nee. helemaal top zal zijn... Uh, beide spelen. Dat was nog wel een belangrijke uitslag. En uh, op de meter bij de vrouwen was er winst voor Blessing Okakbare. Dat is een Nigeriaanse. Die won vorige week in Londen. En die liep nu 10,96 persoonlijke core En daarmee dus winst in Monaco. Ja, hij is toch ook een atleet die mee moet kunnen doen voor wellicht uh, brons. Ja, en dan beginnen ze dus allemaal het atletiek programma over twee weken. In... Over twee weken, op vrijdag 3 augustus. Oké, okay. dankjewel, Leon Haan. Graag gedaan. <tie> Tijd voor tijd. Ja. Van uh, Latgraaf tot Lissen, Heel Nederland is lekker aan het quizzen. Wat er niks in dat ik dit ooit nog mag doen. Ja, ik liet hem jou lezen. ik, <laughs> ja, ik dacht okay, het al. Ik ik het al. Ja, die wil je niet. Op Radio 1 spelen we elke dag het leukste spelletje van de sportszomer. In Tijd voor Tijd stellen we iedere dag een vraag... waarbij het allemaal draait om het voorspellen van de juiste tijd. En vandaag waren we op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe laat rijdt de winnaar van de supersprint over de streep? Voor alle duidelijkheid, we zochten dus het tijdstip op de dag... dat de eerste renner zijn band over de, zijn wiel... over de streep van de supersprint drukt. Ja. Inmiddels weten we... Het antwoord op die vraag. De supersprint in Kahor werd gewonnen door de Belg Chris Boekmans om 13.56 uur. Ja, gefeliciteerd, Rob uh, Schuitenmaker. Hij heeft de juiste tijd precies voorspeld. Hij met het prachtige tijd-voor-tijd -tijd horloge. En bij de presentatoren. Herman van der Zand. Dankjewel. Uh, de meest nauwkeurige voorspelling. Zeker. 1356, precies op de seconde ook nog. En daarbij zit hij er net iets dichterbij dan Thijs van der Brink en Felix Murrus. Ah, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen in de tijdrit. Vanmorgen zijn onderweg twee meetpunten. En uiteraard de finish bij elkaar. Dus drie opgenomen tijden. Ik voel hem al aankomen. Voorspel van die drie... Wat? <laughs> Wacht even. Voorspel van die drie tijden. Het grootste verschil tussen de winnaar van de tijdrit en de nummer twee? Was Wat nee. is dit voor een vraag, jongens? Voorspel van die drie tijden. Het grootste verschil tussen de winnaar van de tijdrit en de nummer twee. Nee. <lacht> Geen idee. Nee. Nou, ga naar radio1.nl, lees hem vooral na. En voor drie uur morgenmiddag moet de inzending binnen zijn. En je, je kunt dus... winnen een schitterend <lacht> horloge. En moet je de vraag ook uh, begrepen hebben mm. voor die tijd. Lijkt mij goed. Uh, en dan is het laatst. Martijn. Het appartement van de vermoedelijke dader van de schietpartij bij Denver... ligt vol met explosieve en brandbaar materiaal. Volgens de politie kan het nog uren en mogelijk zelfs dagen duren... voordat ze de flat van de man veilig in kunnen. Bij de schietpartij vielen twaalf doden, 59 mensen raakten gewond. De verdachte had een machinegeweer, een hagelgeweer en een pistool bij zich. In vergelijking met eerdere edities van de Nijmeegse vierdaagse waren er dit jaar maar weinig uitvallers. Dat komt volgens de marsleider doordat de deelnemers zich beter voorbereiden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 En in Panningen, bij Venlo, zijn voor de tweede keer in een paar weken tijd graven vernield. Op de begraafplaats zijn vier kruisen een heilige beeld en een ruit een kapel vernield. Ook zijn enkele kruisen omvergetrokken. De politie heeft een verwarde man van 31 aangehouden. Hij meldde zichzelf bij de politie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We bellen straks zoals gebruikelijk met de vriendin van Johnny Hogerland. En we horen Steven Dalebout over de vader van Bradley Wiggins. Eerst naar Denver. Want in Aurora, in een voorstad van Denver... hebben de autoriteiten een persconferentie gegeven over de schietpartij... die daar afgelopen nacht in een bioscoop plaatsvond. Daarbij kwamen zeker twaalf mensen om het leven... en raakten 59 mensen gewond. De burgemeester sprak van een groot drama voor alle betrokkenen. Het is een absolute horror voor alle die mensen die in die theaters waren... en hun families. Nog ons hart gaan naar hen. We zullen altijd wensen dat, no matter hoeveel we nu doen... we meer hadden gedaan. De politiechef gaf een toelichting over de identiteit van de dader... James Holmes. Our suspect's name is James Egan Holmes... His history with the Aurora Police Department is one traffic summons for speeding in october of 2011. We have no other criminal history on Mr. Holmes. Holmes heeft dus geen crimineel verleden. Hij heeft alleen ooit een bekeuring gehad voor te hard rijden. De politie denkt dat het om een solo actie gaat van Holmes. We are not looking for any other suspects. We are confident that he acted alone.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 De dader had hij dus volledig ingepakt en beschermd. Hij had onder andere een helm op, speciale handschoenen aan, een gasmasker... en een kogelwierend vest. Nadat de dader was geïdentificeerd en opgepakt... kwam de politie er snel achter dat Holmes booby traps had achtergelaten in zijn huis. In onze investigatie zet dat zijn apartement booby-trapped is. Met booby verschillende incendiën en chemische appels en apparente tripwires. Dus so we hebben an een actieve en moeilijke scene... There it may be resolved in hours or days we simply don't know how we're going to handle that i will tell you that we've evacuated residents to a safe safe distance and it includes five buildings in the area being evacuated oh wonnenen zijn geëvacueerd de politie verwacht nog een paar dagen nodig te hebben om de booby traps onschadelijk te maken het is niet de eerste keer dat de Verenigde Staten opgeschrikt wordt van een opgeschrikt opschrikt van een schietdrama de reacties in het land zijn steeds weer hetzelfde, vertelt correspondent Elko Bos van Roosentaal. Elke keer zeggen politici dat het echt niet zo langer kan. Albama heeft dat ook gezegd. De vlakken hangen uh, half stok. De komende dagen, de campagnes worden afgelast. En uiteindelijk gebeurt er niet zo heel erg veel. En dat komt gewoon omdat niemand dit onderwerp echt aandurft te raken. Het recht op het dragen van de Waterstaat in de Grondwet.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 Tank. The reason is you. Ik heb nog even naar die vraag zitten kijken van tijd voor tijd. Ja. Hij is niet zo moeilijk. Ja. Nou. Nee, echt niet. Hij is alleen een beetje ongelukkig gesteld. Nou, leg hem zo uit. Dan. Nou, als je gewoon een, uh, uiteindelijk heb je uh, het klassement van nummer 1 is die en nummer 2 is die. Ja. En dan pak je van nummers 1 en 2 pak je alle tussentijden. Dat zijn dus drie ja. van nummer 1 en drie van nummer 2. Ja. Ja. En dan kijk je wat het maximale verschil was onderweg. Tussen nummers 1 en 2. Uh, Oké, okay, dus, okay. dus het is het grootste verschil onderweg eigenlijk tussen nummers 1 en 2. Ja, tenminste, als je die tussentijden hebt. als het betreft die drie tussentijden. Ja, ja. Heb ja. je? Ja. Um, en uh, ja, nou, het is helemaal helder. Maar wel, ach, ja, je kan, het kan natuurlijk ook zo zijn dat nummer 2 op die eerste twee uh, tussentijden sneller is dan nummer 1 uiteindelijk. Ja, maar maar op De finish is hij dan later, dus dan telt alleen het, het verschil op de finish. Dat valt het verschil op de finish. Ja, nee, Ik, ik komen er wel uit. We komen er wel uit. Want anders was hij geen één geworden, namelijk. Ik hoop u thuis ook. Ah. Maar zo dom zijn ze niet thuis. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, pretty Wiggins. Uh, ja, dat is niet de eerste Wiggins die namaakte als wielrenner. Zijn vader ging hem voor, vooral in België in de jaren 70 en 80. Een reportage van Steven Daalboot. We like a yeah. Do we still okay. On paper, it uh, seems favorable to me. Come on. Very good at Right the fuck you leave. Domme. That's A bit of passion inside is like, you never know bad. Zolang het niet bloed, ik weet dat hij uit lucht viel. Ik bedoel, je hebt een flinke klappen gemaakt. zegt hij dat je prijs weer niet haalt in. is moeilijk. De winnaar van de Tour de France dit jaar, Bradley Wiggins, heeft een Engelse moeder en een Australische vader. En die Australische vader, dat is Gary Wiggins, ook een oud wielrenner. Kwam van Australië over naar België om daar vooral zesdaagse te rijden. En uit die tijd kent Benny Keulen hem ook. Benny Keulen, ook een oud wielrenner, daarna ook journalist geworden en nu persman bij de Argos wielerploeg. Ja, Benny, die Gary Wiggins, dat is een soort van mythische figuur, hè? Ja, die heb ik uh, tamelijk goed gekend, want ik kan me nog heel goed herinneren. In 1975 was mijn eerste jaar als beroepstander. En in die tijd moest je al bij de beroepstanden ook vaak kermiskoersen vanuit de ploeg rijden. En in België, ja, daar, daar reden wij dus geregeld kermiskoersen. En daar in Vlaanderen vooral, in de streek rondom Gent, ja, daar had je twee, drie kermiskoersen in de week. Dus en daar heb ik Gary Wiggins leren kennen, die toen, ik kan me heel goed herinneren, zonder sponsor, in een witte trui reed of in een blauwe, samen met Danny Clark, want die vielen op, die jongens. Die kwamen zelfs met de fietsen naar de wedstrijden toe, met de tas voor op het stuur tijd, Ja, die hadden geen, geen geld, geen auto. Die hadden zich gevestigd in Gent, waar natuurlijk ook een zesdaagse was. Ja, de zesdaagse van Antwerpen, toen de zesdaagse van Brussel. En zo hebben zij ja, een beetje voet aan de grond gekregen in, de, in die Europese wielowereld. Wat, wat was het voor man? Want hij heeft ja, een soort van mythische uh, waas over zich heen hangen. Hij was wel een beetje een excentrieke figuur. Ik herken ook wel iets in, in, in zijn zoon dan, in nu de... de... Wat want, want leggen uit, hoe was hij? Ja, hoe was ja. Ja, hij? Hoe, hoe moet ik dat zeggen? Het was een, ja, een, een hele speciale, speciale man. Uh, ja, echt persoonlijk. Als ik, daar, ik heb hem meer leren kennen toen hij later een hele goede zesdagsarena werd. Want dan had je ook in, in, in Maastricht een uh, zesdaagse, daar reed hij ook vaker. Toen was jij journalist? Toen was ik journalist, toen heb ik hem dus ook geïnterviewd vaker. En uh, was ook een goeie, die heeft diverse zesdaagse gereden. En uh, was best een toegankelijke jongen, jongen, maar toch altijd, je zag er wel dat hij een, een beetje een speciaal karakter had. En ja, waar zag je dat dan aan? Ja, in, in zijn doen en zijn laten. En, uh, hij was, was uh, ja, hoe moet ik zeggen? Uh, ja... Het is eigenlijk moeilijk om, om, om, om, om, om dat uit te leggen. Maar jij herkent dus uh, Bradley Wiggins. Dat zie je wel een beetje terug, die trekjes van zijn vader. Ja, dat wel, Bradley Wiggins. Hij was wel heel toegankelijk, zijn vader, als renner. En dat is uh, Bradley ook wel. En, uh, een nucht nuchtere, een hele nuchtere vent was hij ook. Ja, nuchter, maar ook een man met een drankprobleem, geloof ik, hè? Later, blijkbaar, wat ik heb gehoord. En vooral in de tijd, ik heb ook gehoord dat hij een, een, een, een drugsprobleem heeft gehad na zijn carrière. Hij is een lager wal terechtgekomen, helaas. Hij is ook op... Ja... Op een, op een heel, heel vervelende manier aan het einde van zijn leven gekomen. Ze hebben hem, geloof ik, doodgeslagen en geschopt in, in Australië. Hebben ze hem daar uh, in, uh, op de straat gevonden. En, ja. Hij zegt ja, op straat, buiten bewustzijn gevonden. Ja, precies. Of dood meen ik. Want ik, ik, ik, ik meen ook ja, dat... toen overleed hij daarna, ja. Ja, ja. En ik heb toevallig nu Didi Tour. Die was uh, in de Alpen een dag uh, in de tour met zijn zoon. En die kwam naar mij, want die kwam mij vragen of ik niet een accreditatie voor hem kon regelen. En die begon meteen over, over Gary Wiggins, over Wiggins. Hè? Ja. En hij zegt, ik zou die jongen echt wel eigenlijk even willen praten. Want ik heb veel, ja. veel zachtsen met hem gereden. Ja, met en, Gary, zijn vader. En, en met ja. Gary, ja. En ik heb er zelf eentje met hem gewonnen. Hij was in mijn koppelgenoot. En ik zou hem eigenlijk willen vertellen wat voor iemand ja, zijn vader was. En wat ik met hem heb beleefd. Maar is dat gelukt? Want Bradley Wiggins is natuurlijk een veelgevraagde persoon in de Tour de France. Nee, dat is hem niet gelukt. Ja, want uh, die is na afloop van de etappe even bij me gekomen. Toen vroeg nog, heb je hem nog gesproken? Hij zei, dat is niet mogelijk met alle belangstelling voor, hem, voor de media. Wat vind jij van Bradley Wiggins als toerwinnaar? Ja, dus hij heeft. Dus, uh, ja. Ik denk wel dat hij de rechte toerwinnaar is. Hij heeft uh, heel veel indruk gemaakt. Hij was een, wel een ik had toch niet gedacht dat hij, dit, uh, uh, dat hij het zo ver zou brengen. En hij heeft het ook in, in, in, in de Pyreneeën ook wel erg moeilijk gehad, het is dus eigenlijk gebleken. Ik dacht niet dat hij dat zou overleven, maar ja, dat is toch wel indrukwekkend wat die heeft gepasseerd. Sometimes I'm up, sometimes I'm down, sometimes I'm almost to the ground. De vader van Bradley Wiggins, Gary Wiggins, dus u hoorde een uh, reportage van Steven Dalebout. Wai no cabeleireiro, no esteticista, inteiro, pinta de artista. Saca dinheiro, vai de seu carro esporte, vai Final de semana. Casa de praia, só gastando cana. Na maior gandeia. Vai pra balada, no sapo destaca. Com a sua tribo, até de madrugada. Burguezinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Só no filé. We zijn George zong over uh, meisjes die heel veel geld kunnen uitgeven. Burgusinha. Dit is de Radio 1 Sportzone. De vrouw van... Ja, het is uh, vrijdagavond. Nog één, twee, drie keer. Gerda, de vriendin van Johnny Hoogland. Gaan we met je bellen om te horen hoe het met je gaat en hoe het met Johnny gaat. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Wat heb je gedaan, Gerda, vandaag allemaal? Wat heb je gezien? Uh, wat heb je ik gezien? Ik heb het pak. Onderweg naar het gezien en de Wacht even, we, we gezien. hebben een slechte verbinding. Nog één keer opnieuw. Wat heb je gedaan? Ik heb de start gezien. Ik heb onderweg een uh, punt afgesproken. En we hebben de finish gezien. En dat, uh, hoe, hoe heb je dat gedaan dan? Uh, we zijn gisteravond naar de start gereden. En uh, we reden zeg maar, via de tolweg terug naar de finish. En er was onderweg een punt uh, dat we elkaar kruisten. Dus we konden dat net zien. Ah, en dat heb je net allemaal gered. Want je moet wel gas geven. Waar zit je in, Vredesnaam? Wat klinkt het raar? Ja, ik zit nu nog onderweg naar de start van morgen. Dus ik heb op, waarschijnlijk hoor je me heel erg op een ruis of zo, of niet? Ja, nogal ja. Zit je achter het stuur ja. of heb je hem in je hand? Nee, ik zit erachter. Nee, ik zit achterin. Oh, je zit achterin. Maar kan je hem even in je hand nemen? Dan ben je veel beter te verstaan. Ik heb hem in mijn hand. Oh ja, prima zeg. Heel... <laughs> maar je hebt dus die Kevin is daar, daar binnen zien denderen? Ja, zo. Wat een sprint hè. Echt uh, geweldig om te zien. Ja. Ja, ik vond het ook, ik vond het ook verbazend. Zeg maar, uh, maar onderweg dus, um, uh, je ziet de peloton voorbij komen. Was er even tijd voor oogcontact met Johnny? Nou, hij heeft me niet zien staan. <laughs> Krijgen we nou? Ja, hij, uh, hij, hij heeft me niet gezien. Hij is echt bezig op het laatste. Dus waar die nog eventjes uh, zo, na, dat hij zeg maar, net voorbij was. Huh? En uh, bij de finish zei hij ook, ja, ik ben zo afwezig, ik ben zo uh, in krant. Ik heb jullie dit gewoon niet gezien. Hij heeft ook niet even zijn tong uitgestoken? Nee, helemaal niet. Ja. dus een beetje, ik denk dat de voertsfront vol een beetje uit. Of heeft hij je terugbetaald, want gisteren had jij hem natuurlijk niet gezien. Ja, dat zou ook kunnen. Nou, ja. ja, dat zou lullig zijn. Zeg ja. maar maar hoe kan, komt hij in trans? Was dat gewoon omdat het tempo zo hoog was of wat denk je? Ja, denk ik ook. En ik denk drie weken Ik in op, weken, op weken, uh, ja, een gegeven moment ja weet je niet bezig. Ja. En ik had natuurlijk ook heel hard gereden. Dus op een gegeven moment zei hij ook van ja, ik. Uh, als ik ik gewoon in slaap aan het vallen was, dat was je natuurlijk niet, maar als je voelt heel lang aan het uitrijden bent, dan denk je nergens meer aan ofzo. En dan ga je maar. En dat is mij van. Ja, een soort automatische piloot waar je dan ja, in, uh, in terecht komt. Ja, ja. ja. ja. Um, maar hij voelt zich verder wel goed. Uh, uh, beter dan vorig jaar kan ik me voorstellen, na dat bizarre ongeluk en de prikkeldraad. Ja. Ja, ja hij uh, voelt steeds naar Fris. fris. Hij vloog wel fris dan het vorig jaar uh, was. Ja. Dit, uh, zeg, Die, die, die, uh, die littekens, uh, dat begrijp ik, die krijgen ook nogal wat aandacht. Vertel oh, eens. Ja, dat, ja, die krijgen heel veel aandacht. De mensen die komen gewoon met. Zo stel en camera's om af een foto te maken van zijn littekens. Dat is ook bizar. Is, uh, ja, het is heel bizar. Mensen komen echt gewoon aanrennen de banken, omdat ze bang zijn dat ze anders jullie missen. Om er even een foto ervan te maken. Ja, het is echt verschrikkelijk. Uh, ja. Vleeskleurige legging zeg ik. Ja, zoiets. <laughs> kan, kan die Gerda kan die al wel een vergelijking maken tussen de, de, de Tour van vorig jaar en de Tour van dit jaar? Los van het ongeluk dan? Uh, hoe, hoe er wordt gereden, hoe er wordt gekoerst? Um, ja, het wel geuit dat de Tour sneller gaat dan vorig jaar. Dat de snelheden hoger liggen en dat uh, was een Team Sky die bepaalt gewoon echt de kan Is het hem dat tegengevallen is. dit jaar? Is het hem tegengevallen? Nee, dat niet. Nee. Hij is volgens dat vorig jaar met ja, een hele andere toer. Ik wist dat niet echt met het buitenland moest blijven. Zodat ik vorig jaar met hem tot de wist naar hij moest Ja, we, we, we, we hoorden het laatste niet, niet heel erg. Maar goed, uh, nog twee ritten morgen, de tijdrit, uh, dan naar Parijs, dan is het bijna voorbij. Hè. Ja, dan kunnen we eindelijk even weer naar huis. Ja. Wanneer krijg je hem thuis eigenlijk? Gelijk zondagavond? Ja, hij rijdt met ons mee naar huis. Dan kunnen we zondagavond bellen, dan uh, zit hij daarnaast. Oh, oké. Okay. En wie rijdt er dan? denk ik. Ja, zitten jullie lekker gezellig tegen elkaar op de achterbank, denk ik. Ja, ja. ja dat kan ik me voorstellen. Heerlijk. Nou, Gerda, hou nog even vol. even veel succes morgen bij de tijdrit. Je ziet hem in ieder geval voorbij komen, denk ik. Ja, inderdaad. Ik spreek jullie morgen. Oké, okay, dag. Doei. Ja, we gaan even kijken wat deze dag ons bracht. En op muziek klinkt dat zo? Het lijkt een beetje op die aanloop naar een massasprint, maar het gaat dus geen massasprint worden, denken we. Het moet echt ontzettend diep gaan om mee te zitten. Ik zit de op mijn fiets. Maar uh, ja, we reden met de zesde man weg. En ik dacht, ja, dit, is, dit is gewoon een snapping van de dag. En we hebben goed nieuws, wat er zit in Nederlander in de kopgroep. Karsten Kroon is meegeslopen, ze hebben 3 minuten en 20 seconden voorsprong. En iedereen die wilde rijden, dus ik had niet uh, het idee dat we teruggepakt gingen worden. Ik, uh, ik, uh, ik vroeg me ook af wie, wie, uh, wie dat ooit uh, dichtst zou moeten rijden. En je weet wie het gedaan hebben, hè? Ik heb geen idee, nee. Nou,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 Nee, we hebben daar nog geen zicht op. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Franse tv nog niet begonnen is met de uitzending. Want ja, rustige etappen, denken ze dan van tevoren. Ja, dat is dan op papier roepen de mensen die thuis voor de buis zitten. Oh, vandaag vlakke rit zal wel een massasprint worden. Maar ik kan je wel vertellen dat dit echt verschrikkelijk is om te rijden. En je ziet het ook aan de vorm van het peloton nu. Het is een lang lint. Dat betekent gewoon dat het keihard gaat. De bal blijft hetzelfde, dus so we we'll gaan weer een CD-team one een CD-team in de central bowl. We shuffle en de eerste team will we'll play the eerste match at home. FC Dynamo Kiev. Dat is Feyenoord. Feyenoord van de Dat was niet uh, mijn voorkeur. Kiev uh, schat ik hoger in als Kopenhagen, schat ik hoger in als uh, Panathinaikos. Het is natuurlijk een club en een team met, met Europese ervaring. En, en ja, die hebben wij niet. De Radio 1-sportzomer. Aan de lijn. Een uitspraak van Ajax-trainer Frank de Boer heeft voor de nodige ophef gezorgd. Als je de homo bekijkt, denk ik, is wat minder a-sportief meestal, denk ik. Is wat minder a-sportief meestal, denk ik. Is wat minder a-sportief meestal, denk ik. Als je zegt, de motoriek normaal gesproken, dat valt toch meestal wel op. Nou, als ik Ajax wel eens zie spelen, dan denk ik, nou, een goede linkspootaro is niet weg, hoor. I think he proved today who the fastest man in the world is, if there was any doubt. But I Kevin mean, is now over the top. And you saw how far he went out. I think the 600 out from the finish. And he can just do it. I've always wanted to be able to do that for him, you know. So it was nice. My first time at sort of. But Kevin is. But Kevin is. 22nd victory. Full course intact. Well, I knew I was going to go early today. Ik heb hem done nothing is too, so dus ik so much energy because I'm even arrived to a sprint, you know. And, uh, so I knew I'd be able to go long today en no one would be able to pass me. Ja, zit, uh... even, even, te even te denken over die uitspraak van de boer, dat is echt minder arg sportief, is een dubbele ontkenning. Ja. Eigenlijk is het gewoon een hartstikke compliment wat hij uitdeelt. Heeft het nooit gezegd. Dat heeft hij wel gezegd. Hij heeft gezegd minder asportief. Homo's zijn minder asportief. Ja, dus, dus zijn dus ze gewoon niet... heel erg sportief. Ja, ja, Daar dus dus, zitten we eigenlijk over. Ik zal nog wel even met, uh, met Thijs van der Brink te kijken naar die sprint van Kevin. Ja, jij vond dat Zandjes iets harder op de pedalen. Nou, de hij ging, ging zo laat weg. Ja. Ik dacht ja. van ja, hij had natuurlijk al wel erg zijn best gedaan. Dus misschien was hij moe. Maar ik dacht als hij nou 70 meter, meter eerder was gegaan, ja, ja. Dan had gewonnen. Ja, hij gewonnen. Ja. Hij zit te kijken. Ja, ja maar hij verwacht toch Kevin, die is gewoon niet uh, uit. Zijn nee, wegkomen. maar ja, je, je rekent dat toch niet meer. Je ja, maar moet zie je, we, gewoon... je de hard die Kevin zit jou ja, zit nee, te kijken. Maar die, die komt heel hard aan. fietsen. Nee, hij wacht nog steeds. Ga nou, joh. Ja, ja. Thijs, het zit er in het Thijs. oog. het is opgenomen, kan niet meer. Uh, oh ja, het oog. Oh ja. Uh, Jacques Tancona, over minder aan sportief Outscheidsrechter ja. en homo. We zijn benieuwd hoe hij erover uh, denkt. Ja. Vijf voor twaalf gaan we het erover hebben. Hij ja, zal ja, er wel mee, er mee zijn. Wel mee, hè? Minder aan sportief ja, nee, Je hebt er wel wat meer. Je hebt nog, ja, 15, nee, nog 15 seconden. Oh ja, We gaan ook praten over wie de running mate wordt van uh, Mitt Romney. Want van Obama wordt het waarschijnlijk weer Biden. Maar wie wordt het van Romney? Ja, goed, we gaan het horen. Dankjewel. Hm. Morgen om tien uur, bed en bas. Bed en bas <tie> op de Radio 1 Sportzomer. Nou, goeiemorgen. Adama. Adama. Radio 1 presenteert. Zondagnacht tussen twee en zes. KRO's Nacht van de Filmmuziek. Vier uur lang de spannendste. Ontroerendste. Meest romantische. En meest toonaangevende filmmuziek. En tussen 5 en 6 de top 10 van de beste filmmuziek aller tijden. Stem ook en mail uw favoriete soundtrack naar filmmuziek.kro.nl. Zondagdag tussen 2 en 6 de nacht van de filmmuziek op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet jij wie de beste Nederlandse renner was in de toer van 2011?